It calls to me To be where little cable cars Climb halfway to the stars The morning fire the air I don't care my love waits there in San Francisco above the blue and windy sea when i come home to you san francisco your golden sun Het is de late avond van Norbert Ketting. I left My Heart in San Francisco, 1962. En uh, dat was Tony Bennett. De show is geopend. Welkom bij de late avond. Het is uh, net 11 uur geweest. Het laatste uur van de dag is begonnen... Een uur met relaxte muziek, nieuws en achtergronden uit de regio van Zuid-Holland gaat beginnen. Met vanavond onze verslaggever Jonvergent bezocht wijkgebouw De Werschut in Rotterdam en sprak daar met kunstenaar Sis van Dranen over zijn werk. verder een gesprek met Joke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange, over talk... Melanin en Afrikaanse hedendaagse kunst in Brussel. En dan Han van der Horst met. De lieve mensen, ja, zo begint hij altijd. Een pleidooi voor wijze rechters en gezond verstand over brillen, reenactment en de rol van de Raad van Staten. Nou, wat het allemaal inhoudt, dat, dat horen we straks in, in zijn column. Ja, dat alles. Tot, tot midden Mijn naam is Norbert Ketting en veel plezier met de late avond. Dit is Rick Ashley met Hold Me In Your Arms uit 1989. We've been trying say what we want to say. But feelings don't come easy to express in a simple way. But we all have feelings. We all need loving. And who would That we've got to face So put your trust in me, lover No one's ever gonna take your place Cause we all have a problem We all have fears But there's always got to be a way Yes, we all have feelings Middernacht, de late avond... 1989, maar euh, nog niet helemaal. China Easton. Zometeen, Jeroen Vergent bezocht wijkgebouw de Waarschut... en gaat in gesprek met Sis van Dranen na Janet Jackson's Everytime uit 1998. binnengelopen bij gebouw De Waarschut... Uh, aan het eind van de Waarschutstraat. Als u in de buurt bent van het Centraal Station... of u reist daarover, moet u dus langslopen. ziet u aan de achteringang van het Centraal Station... aan uw rechterhand een houten brug. Loopt daar overheen en dan komt u in een gebouw terecht... waar nu een hele bijzondere expositie aan de gang is... van Sis van Dranen. Nou, Sis van Dranen, wat maak jij voor kunst? En het is echt kunst. Dankjewel. Uh, ja. Het zijn collages. Ja. Dus de basis, maar uh, wat mijn collages anders zijn dan de gemiddelde, is dat ik ook met heel veel verf werk. Mm -hmm. Soms is het een ebru ondergrond en soms ja. uh, verf ik met sponsen. Of, uh, ja. Een ebru, vertel. Een ebru is uh, een Turkse manier van marmeren. Dus je verft in het water, je spettert, je, je roert, je, je doet van alles, je druppelt. En dan leg je er een vel op. Papier in en dan haal je de tekening uit het water. Want de afbeelding drijft eigenlijk op het water? Hè? Zou je kunnen ja, zeggen. Het, is, het is geen echt water, maar de, nou ja. de vloeistof, ja. ja, ja. ja. En dan krijg je een heel mooi effect met oogenschijnlijk uh, heel weinig moeite. En op basis van die e heb ben je verder gegaan. Je hebt allerlei dingen geknipt en geplakt. Het is een heel proces. Nou, ik, ik heb twee, twee kanten. Ik heb dus of ik verf de, de achtergrond helemaal zelf. Of ik heb, een, ik heb ook een paar Ebru's als, als basis voor mijn collage. En wat ik dan leuk vind om te doen... want ik maak er maar een paar per jaar, iets van drie tot vijf. Ja. Omdat ik... Ik werk heel klein, in een A3-formaat. En ik, ja, ik ben echt aan het puzzelen ermee. Dus de kleuren moeten kloppen, de vormen moeten kloppen. Ik, ik, ik plak met, met de achtergrond mee. Soms zie je dus niet wat, wat de achtergrond en wat de voorgrond is. En dat, dat vind ik leuk... En daarnaast ben ik dus door constant verder te gaan in, in, in techniek en, en puzzelen, uh, ik hou heel erg van natuur, uh, ben ik eigenlijk de, de natuur gaan verfijnen in mijn, ja. uh, in mijn collages. Ja, het is heel erg uh, vol met, ja, met details. Je kunt eraan voorbij lopen, maar als je gaat staan kijken, dan zie je steeds meer in jouw werken terug. Uh, kleine stukjes papier heb je geplakt. Toen ik het gebouw binnenkwam lopen, waren er ook mensen aan het plakken. is het hier ontstaan. Eigenlijk? In uh, dit gebouw? Nou, de, de collage collages wel. Ik ben ooit uh, zelf begonnen... na een ongeluk dat ik, niet meer kon, ben ik uh, niks meer kon... ben ik uh, kunstdagboekjes gaan maken. Ja. En dat was, was tekenen. Dus ik, ik ben altijd van de potlood... van uh, uh, Club loden geweest. Daar ben ik heel erg dol op. En toen kwam er op een gegeven moment bij ons in de wijk... kunstdagboekjes maken. En dat was verven. Met snippertjes papier dan weer nieuwe uh, afbeeldingen ja. maken... En vervolgens ben ik hier terechtgekomen om collages te maken. Echt collage, collage. Dus, uh, en ben eigenlijk op een gegeven moment miste ik het verven. En ben ik het gaan combineren. Dus ik, ik, ja, ik, ik heb heel veel technieken dus in, in, in de collages zitten... Ja, de, de gebouwde waarschuwing. dus met uh, AE, het is een ouderwetse spelling. Ik kwam binnenlopen. ik had al een fotootje gezien of een filmpje gezien online. Nou, het is echt heel mooi, het is heel esthetisch, het is heel uh, vrolijk kan het zijn. Uh, het zijn mooie kleuren, maar je hebt ook een soort van, er zit ook wel een boodschap in hè? Mm, ja, ik, ik, heb, <laughs> ik heb bijvoorbeeld ja eentje de, die het meest duidelijk is, is de, degene die over klimaat gaat. En dan zie je dus inderdaad een sneeuwlandschap. Daar lopen dieren uit. Die lopen dan in het groen. En vervolgens zie je bovenin een, een kristallenbol. Zoals dat zou moeten zijn. Met een paar uh, lompe laarzen, zeg maar. Ja. En dan vragen mensen eens wat, wat, wat doen die laarzen daar? Weet je, want dat vinden ze niet esthetisch. Ik zeg, ja, dat klopt. Dat daar gaat doen. het om. <laughs> ja. Mensen lopen met de lompe overal doorheen. Zoiets. Ja, ja. Nou, die maken. Ja. Ja. En... Eigenlijk is mijn boodschap, uh, als, als je naar de, niet Ebru, maar de geverfde achtergronden kijkt... is, uh, als je natuur wil zien, moet je erbij stilstaan. Dus ja. Soms lijkt het alsof je naar een boom kijkt... maar als je daar dan verder in kijkt, dan zie je heel veel dieren zitten. Ja. Dus ik, ik plak ze niet, niet altijd helemaal duidelijk erin... maar soms, hé, hey, verrek, daar zit, zit een dier, maar zo is het in de natuur ook... En daarom wordt de natuur vaak onder de voet gelopen. Nou ja, er zijn dus mensen die dan op een gegeven moment naar een afbeelding kijken... en dan, ja, maar als ik er weer naar kijk, dan zie ik ineens weer wat anders. En dan, dan beginnen ze een beetje betoverd te raken. Aha. Ja. Ja, dat, en dat wil jij graag? Ja, dat mensen betoverd weer in verbinding komen met de natuur... Waarom moeten de mensen hierheen komen? Mensen horen dit, die kennen dat hele gebouw niet, die weten helemaal van niks. Maar ze reizen misschien over het Centraal Station. Nou, Dan hebben ze hem een half uurtje over. Waarom moeten ze binnenkomen lopen? Wat is het? De waarschuwing, dat is eigenlijk een seniorencentrum. En wat zo fijn is het, dat het gewoon echt een wijk gebeuren is. Um, en dat maakt dus deze omgeving heel hard, hard verwarmend. Ja. En dan in het dat, je, dat ik van... Ja, moet ik moet zeggen huisvleit naar kunst gegaan ben en gewoon nu de kans krijg om hier te exposeren, dat vind ik heel bijzonder. Doe Je demande grâce brusquement Quand on n'a pas le temps que ce soit surprenant Je veux que tu m'embrasses Je veux te serrer contre moi Pour la première fois Même si le temps passe Je veux ne jamais revenir Et pour me retenir Je veux que tu m'embrasses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 go wrong, the bullet that shot me down was wrong, your gun, the words that turn me round were from your song. 172, I don't believe in miracles. Colin Blundstone. En daarvoor, je veux que tu Ik wil dat je me kust. Een nummer van Pascal Borel. Zometeen een pleidooi voor wijze rechters en een gezond verstand. Een nieuwe column van Han van der Horst. Maar eerst tequila, suinzappelsop, wat druppels kunnen dienen. Een cocktail als de zonsopgang waarna de componisten Glen Frey en Dan Handy van de Amerikaanse band The Eagles hun weemoedige song hebben, zouden kunnen hebben vernoemd. Je weet het niet. Tequila Sunrise, 1973, The Eagles. It's a hired hand Working on the dreams he planned to try The days go by Every night when the sun goes wijze rechters en dan in het bijzonder die in de Raad van State. Dat mag ook wel eens, want het lichaam van in juridische en bestuurlijke zaken doorgewinterde dames en heren moet het de laatste jaren toch regelmatig ontgelden. Het domme deel van de Tweede Kamer krijgt dat ze politiek bevooroordeeld zijn. Dat ze, zoals het heet, op de stoel van de regering gaan zitten dat ze, om kort te gaan, allemaal links zijn en werktuigen in handen van de elite. Ze zijn ongekozen, heet het dan. Deze vermalen deden, ongekozenen, hebben een week of wat terug een uitspraak gedaan waarmee ze de inwoners van de stad Briele een groot plezier bezorgden. Dat zit zo. De bevrijding van het Duitse juk werd in die prachtige stad elk jaar, begin mei, nog eens dunnetjes overgedaan. Vele vrijwilligers heesten zich in de uniform van de weermacht. Ze trokken de overals met banden op de bovenarm aan van de binnenlandse strijdkrachten. Ze verkleedden zich als Canadees soldaat. Met z'n allen brachten ze dan die bange dagen van hoop en verwachting uit 1945 weer tot leven. Er bestaat een woord voor deze hobby, re-enacting. Heel veel mensen beleven daar groot plezier aan. Het gaat dan niet alleen om de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de riddertijd, de oude Germanen, de Romeinen van vroeger, het beleg van Leiden enzovoorts. Alles moet zo authentiek mogelijk ogen. In Brielle wapperden dan ook tijdens de festiviteiten Nazi-vlaggen in de straten. Die zouden door de bevrijders worden neergehaald en vervangen door de vaderlandse driekleur met oranje wimpel. Ik moet hierbij denken aan een van de eerste stukjes die ik voor de lokale pers schreef al een halve eeuw geleden trouwens. Het ging over de nog steeds roemruchte Schiedamse Raymond Band. Die speelde in de film Soldaat van Oranje de rol van een SS-muziekkorps en alle muzikanten moesten daarvoor hun lange haren laten afscheren. Heel geweldig allemaal. Ze marcheerden op de Hofweg in Den Haag, ze speelden Duitse hoempa-muziek en ze liepen onder enorme hakenkruismanieren door. Maar in 2018 verscheen in Brielle de regiopolitie ten tonele, die nam alle nazi-vlaggen in beslag. Zij zijn immers verboden. Ook de nepwapens konden in hun ogen geen genade vinden. Die zagen er te echt uit. De organisatie vond dit te gek voor woorden en stapte naar de rechter. Nu was de actie van de politie gebaseerd op een ministeriële ukase tegen het openbaar tonen van nazi-attributen, omdat men, zoals het werd geformuleerd, bij het publiek gevoelens van onrust en angst wilde voorkomen. Ik heb net een lans gebroken voor de Raad van State, maar de rechterlijke macht als geheel is niet vrij van mafketeldom. En sommige edelachbaren zijn inderdaad van de ratten besnuffeld. Dat bleek in eerste instantie uit hun uitspraken. Ze gaven de minister groot gelijk, alsof het publiek zo dom is dat het een toneelstuk, een reenactment van Brieles Bevrijding, niet kan onderscheiden van relmakers, met nazi vlaggen. De organisatoren van de jaarlijkse bevrijding gingen dan ook in beroep bij de raad van staten. En die raad van staten kan dit gelukkig wel. Zij vindt het gebruik van nepwapens en verboden symbolen erg oké okay voor specifieke doelen zoals dit stuk openluchttheater. Logisch, voor de hand liggend, helder. Toch is het vervelend dat het zomaar zeven jaar moest duren voor deze op gezond verstand en wetskennis gebaseerde uitspraak eindelijk aan alle onzin een einde maakt. En ook dat lokale politiemensen niet in staat zijn te begrijpen dat de minister met zijn aanwijzing rellen en verstoring van de openbare orde bedoelde, niet een prachtige reenactment waar een hele stad van geniet. Als toeschouwer of deelnemer. Laat u in hemelsnaam maar naar de grote hit van de bevrijding luisteren: Skyliner, Charlie Barnett. kreeg heel vaak bezoek van de dochter van oomentoon. Een meisje niet zo knap, maar ook geen van gedroogd. Die dagelijks groenten en fruit bij de zoon van de groenteman kon. Maar de jongen kreeg haar door. Sprak mij zie, daar kom je niet voor. Radijs. Radijs, ik mocht je voor geen prijs. Algeur, algeur, zoek jij maar zo janjur. Witlof, Witlop, witlop, voor mij ben jij lastig Citroen, citroen, daar kan je het mee doen. Ja.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 That is recht niet bij, hier heb je, je groenten en fruit, ga nou de deur maar uit. Here we go again, yeah. That's right. here we go again, yeah, this is the remix back together again. Let's go man. Yeah. All the love we gave, the love that we made. Then you went away. Right. So I had to pray <laughs> to see a brighter day. Cause I was led astray. Now I'm moving on to get away from all I think they ready for this one? What's the d, I, d again, D to the Wheezy Been in the game 12 years, it ain't easy Been in them dames, got game that's so greasy Spinning them things with a chain that's so freezy Please believe me, TV need me Far as the CD, pump that on GP What's the 411, hun, it's PD MJB, collabo with the BB Period, no question, no karma You're hearing this, no vest and no armor Bring it to cats like Bush to Osama Sipping on Vood, make moves and no skama to my mama, yeah. can't deal with the trauma, that's why a nigga stay in the Bahamas, laying in pajamas, yeah. two sexy mamas, like. bodyguards, top guns, two extra mamas, I don't I want no drama. Oh, dat zou lekker zijn, zeg. Ja, toch? 2002, Barry J. Blights en daarvoor Radijs van uh, die Amazing Stroopwafels. We gaan snel naar Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Joke Bakker. Ze is oprichter en directeur van Open Art Exchange. En daar gaan we het in ieder geval over hebben. Joke, welkom. Dank je wel. Uh, ja, want het is, uh, uh, Open Art Exchange heeft veel met Afrikaanse kunst. En ik begrijp dat je ja, ook dat naar Afrika toe gaat. Ja, dat klopt. Ik ga binnenkort uh, drieënhalve over week... Naar Benin en Togo. Uh, Benin is er, uh, een van de landen waar veel van onze kunstenaars uitkomen en Togo ligt daarnaast. Uh, en dat, uh, ja, daar hebben we ook een aantal kunstenaars. En we willen nu uh, ja, wat meer ons verdiepen in Togo en vooral natuurlijk uh, in Benin natuurlijk, uh, onze contacten zeg maar, bezoeken en onze kunstenaars bezoeken. Ja, ook de kunstenaars bezoeken die regelmatig bij jullie exposeren. Ja. Ja. ja, komen ze dan ook wel eens zelf naar Nederland toe? Ja, ja, ja. Want, uh, regelmatig. We doen elk jaar doen we residenties en dan uh, komen er een aantal kunstenaars uh, naar Nederland en die komen ook bij ons werken. Mm -hmm. uh, meestal in de zomer en nu in de winter is het te koud, dus dan kan het niet. Maar in de zomer zullen we ongetwijfeld weer kunstenaars hebben. Waarschijnlijk dit jaar ook uh, kunstenaars uit Congo. Oké. Okay. Ja. Maar het is altijd Afrika die je eigenlijk. Eh, ja, altijd de, Afrika en altijd hedendaagse kunst. Hedendaagse ja. kunst uit Afrika, ja. En dan gaan we het ook nog hebben over een, een nieuwe groepstentoonstelling. Talk Melanin. Ja, we zijn uh, dit jaar goed voor start gegaan met een buitenlandse avontuur. Dit keer wat dichter bij huis, mm -hmm. uh, in Brussel. Uh, we hebben ontzettend leuke uh, samenwerking uh, met een van onze verzamelaars, een van onze collectors, een echtpaar. En zij had het idee om een soort nieuw event in Brussel te organiseren. In een artspace die heet Talk CEC. Een heel, heel mooi oud gebouw. Een oude keramiekfabriek. Uh, die omgebouwd is tot kunstspace. In, okay. in, uh, Lijkt van dat op de ruimte in Schiedam? Want jullie hebben ook een gebouw. Ja, het is veel groter. Tot... Het is nog nog veel, groter? Ja, het is veel groter nog dan uh, Schiedam. Het is een heel historisch gebouw. Mm -hmm. En een ontzettend uh, le leuke ruimte. En daar doen we dat samen met een aantal... Andere galerieën, maar wij zijn wel speciale art partner daar, want we doen ongeveer de helft van de tentoonstelling die er staat. Die komt van, uh, van Open Art Exchange vandaan. Ja. En ja, dat is een hele mooie tentoonstelling geworden met ook een aantal Congolese kunstenaars, omdat natuurlijk in België heb je natuurlijk heel veel Congolese ja, mensen. Ja, Congo is, ook, is van, natuurlijk van, ooit een, ja, een deel, deel, deel van de kolonie geweest. Ja. Dus we hebben een paar top art kunstenaars uit Congo, Freddy Simba, die uh, sculpturen maakt van gerecyclede, uh, ja, bestek. Zal ik maar zeggen. Okay. En, uh, en Henry Kalama, een fantastische uh, abstracte kunstenaar... die ook onder andere de directeur is van de Academie van Beeldende Kunst in Kinshasa... en ook heel veel invloed heeft op de hedendaagse kunst van, van, van Congo. Maar we hebben ook andere goede kunstenaars hangen... zoals uh, Kings Lokwara van uh, Nigeria. Uh, we hebben uh, met abstracte, heel kleurrijke werken. We hebben Sanna Amadou... Uh, een, kunstenaar, een van onze grote kunstenaars uit Benin. Die ook mm -hmm. uh, internationaal heel goed doet de laatste tijd. Vooral in Amerika. Uh, we hebben keramiek. Heel bijzonder. Okay, yeah. Een van onze Beninese kunstenaars is uh, hier in Nederland. Drie maanden bij het Europese keramische werkcentrum. Werk en research center geweest. Uh, voor een residentie. En uh, heeft daar nieuwe werken gemaakt. Een soort Afrikaanse maskers. Uh, in blauw. Okay. Uh, dat is heel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat is echt heel bijzonder. En ja, uh, hij heeft daar één tentoonstelling in Cotonou, in Penin, met de Nederlandse ambassade daar gemaakt. Uh, hmm. Die loopt binnenkort af en we doen dan separaat een tentoonstelling van zijn werk dan in Brussel, zeg maar, in Tolkmelalin. Ja, en als mensen daar naar Brussel toe willen, kunnen ze jullie kunst bekijken, maar kunnen ze ook andere kunst bekijken, ja, want kunst er zijn meer ook kunstenaars. Nog andere, Ja, er is meer kunst, want er zijn nog een stuk of... Drie andere kunstdagnaars en drie andere galerieën die ook uh, zeg maar uh, dingen laten zien. Uh, dus er zijn ook wel nog wat ja, portret, schilderijen, uh, zijn sculpturen, hele mooie en sculpturen trouwens uit, uh, uit Kenia. Mm -hmm. En ja, dus ja, van alles. Uh, Designmeubeltjes waren daar. Uh, nou, van alles. Van alles. Ja. Hebben jullie daar wat van op de website Zelfs mensen denken: nou, ik wil een dagje naar Brussel. Ik ga meteen kijken. Ja. We hebben uh, we, op de website een aparte landingspagina voor, voor Talk Medellin. Dan moeten mensen in de event pagina kijken. Mm -hmm. Er zijn ook uh, guided tours. Dus de mensen kunnen zich daarvoor aanmelden of, oh dan, uh, uh, of op de tijdstippen dat die zijn uh, ja, daar komen. Dan we leer je speciaal, meer over de achtergrond? Ja, we hebben speciaal onze kunsthistorica die uh, bij ons in dienst is, dus die is in spreek, half is half Frans, half Nederlands. Dus die, die is in Brussel. On the en mm. die, uh, doet dat, die doet dat begeleiden. Ja, kijk even op de website uh, van uh, de Open Art Exchange in Schiedam, ja, en dan kom is... je ook Brussel tegen, dus deze keer: ja, dat is www.openartexchange.com. Dankjewel voor het gesprek, Joke Bakker, en heel veel plezier ook in de reis naar Afrika. Dit is de Late Avond van Norbert Ketting. 2022. En dat geldt ook wel een beetje voor ons. Out of time. We zijn bijna door de tijd. Heen. Bijna middernacht. 4 februari. Het zit er bijna op. Ik wil dank uh, zeggen aan Jeroen Vergent, Han van, van der Horst en Herman de Bruin. En Jan-Willem de Vries natuurlijk ook. Die doet alle socials bijhouden. En alle aankondigingen van, van de late avond. Tot tussen voor straks. Moet je nog ze ook zeggen: werk ze en. Goede Wacht, kijk eens op www.lateavond.nl En daarop kan je ook alle uitzendingen terugluisteren. Morgen zit hier Bert de Wolf, ook weer met relaxe muziek en de mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij was. Ik ben er weer volgende week, maandag. Tot dan.